Een van de wijzigingen is dat niet meer omschreven staat welke verkiezingen er moeten komen. Dat betekent dat er eerst een president kan worden gekozen en daarna pas een parlement. In het ontwerp dat onder Morsi werd gemaakt waren eerst parlementsverkiezingen vereist. Verder staat in de tekst dat vrouwen en christenen een passende vertegenwoordiging krijgen... en dat een president kan worden weggestemd door twee derde van het parlement.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 Dit is Radio 1. K.R. Nacht van het Goede Leven. Dit is een nacht van het goede leven. We gaan er niet op Radio 1. heen... tot een nieuwe dag. Nou, die vind ik echt mooi. Van Jan Pieter Tex was die. Vorige week mijn gast. Goed, hoorspel op herhaling. Titel, De Moeder. Het nou, is een hoorspel naar een televisiespel. De Mother uit 1954. Dat is echt oude meuk. Van Paddy Tje Tjejewski... Het is uh, vertaling en bewerking van Koos Mulder. En die regisseerde het ook voor de VPRO in 1967. Hoe laat is het? Het is half zeven. Waarom hebben we zo vroeg gezet? Oh, ik moet mijn moeder bellen. Het is helemaal snel hoe die regen is. Nee, nee, ze gaat daar niet heen vandaag. Dat zeg ik je. Moet ik er naartoe gaan en er met een ketting aan de pet vastklinken. Ik zei, het regent. Hé? Oh nee, weer stil. Mam, met Anne, heb ik je wakker gemaakt? Oh, ik dacht wel dat je al op zou zijn. Mam, jij gaat er niet naartoe vandaag. Nee, nee, en dan wil ik geen tegenspraak horen. Mam, heb je naar buiten gekeken? Het regent als ik weet niet wat. Mam, ik wil niet dat je erheen gaat vandaag, hoor je? Ach, dat kan me niet schelen, mam. Mam. Het kan me niks schelen. Lieverd, ik kom naar je toe. Blijf nou thuis tot... Man, blijf daar tot ik kom. Ik kleed me nu aan. Ik kom met de auto. Over tien minuten ben ik er. Nee, jij gaat er niet door met die regen. Het is erg genoeg dat je gisteren bent flauwgevallen in de ondergrondse. Lieverd, ik hang nou op en ik kom naar je toe. Blijf in huis, hè? Ja, goed, ik hang op. Heb je er gesproken? Ja, ze stond op het punt om weg te gaan. Zeg Annie. Ik hoef je niet te zeggen hoe je, je eigen moeder moet aanpakken. Maar waarom laat je er niet met rust? Ze vinden nou een keer erg belangrijk om werk te hebben. Ze dus willen voor zichzelf zorgen. Zodat de kinderen niet op last zijn. Dat respecteren kinderen. Een oude vrouw van 66 die erop uitgaat om werk te zoeken. Dat vind ik dapper. Uh, Toen George, je weet niet wat je zegt, doe me een plezier. En spreek me dan nou niet tegen. Ik, ik ben al uit mijn humeur. Ik, ik doe het licht aan. Schrik niet. Uh. Mijn moeder heeft haar hele leven als een paard gewerkt. Dan gaat ze ook niet de rest van het jaar aan de naaimachine zitten. Gisteren is ze in de ondergrondse flauw gevallen. Ik heb een lam geschrokken toen die agent gisteren aanbelde. Ja. Mijn moeder heeft als een paard gewerkt... om mij, mijn broer en mijn zuster groot te brengen. Werkt in die kruidenierszaak van mijn vader... 12 s s'nachts. Oh, het is hoog tijd dat wij er eens wat aan doen. Dat ze nou rust krijgt. Mijn broer, mijn zus en ik. Ze hebben ook heel wat voor ons over gehad. En ik wil niet dat ze daar blijft wonen. Ik, ik wil niet dat ze daar alleen woont. Ik wil dat ze hier bij ons in huis komt. George, en dan nou moet je me niet weer tegenspreken. Ja. We kunnen Tommy's het bedje bij de baby zetten. Dan krijgt zij Tommy's kamer. Oh zeg. Dat is waar ook. Baby dan net. Als ze weer houdt, geef jij haar dan de fles. Ze is gisteravond zonder melk ingeslapen. Nou. Goed. Oh, ik, uh, ik ben wel op tijd terug voor je ontbijt, hoor. Zeg, heb jij, heb jij die autosleuteltjes? Oh, nee, nee, ik heb ze zelf. Nou, mooi. Nou, tot zo. Dag, George. Dag, ja, Annie. Het wordt wat minder. Het wordt helemaal niet minder. Het <laughs> zijn buien. Het gaat de hele dag zo door. Ik ga wat koffie zetten voor mijn ontbijt. Wil jij ook koffie? Oh, ik zal het wel doen. Geen kwestie van. Dat doe ik zelf. En je weet dat je iemand op zijn zenuwen gaat werken, hè? Nou, ik iemand op zijn zenuwen werken? U bent het die iemand altijd op zijn zenuwen gaat werken. Wil je nou alsjeblieft ophouden over me te redden, alsof ik een invalide ben in een rolstoer? Ik kan voor mijn eigen koffie zorgen. Neem dat van me aan. Waarom ben je hier naartoe gekomen? Je hebt een man en twee kinderen die je nodig hebben. Als je nou per se koffie wilt zetten, doe het dan voor hun. Altijd dat je dat, dat, dat, dat gaat doen. Dat ik een almondig kind ben. kijk er vandaag. Ik gebruik tegenwoordig oploskoffie. koffie. Wil jij ook een kop? Graag, mam, alsjeblieft. Zeg, waar staan je zoetjes? En nee, dat doe ik zelf wel. Ga naar binnen en ga zitten, wil je? Ik breng je koffie. Je kunt me bij de ondergrond afzetten als je iets voor me doen wil. Mam, jij gaat daar vandaag niet heen. Ik wil er vanmorgen extra vroeg zijn. Wie weet, hebben ze die baan nog niet aan een ander gegeven. Oh, en waar heb ik nou die kaart gelaten van de arbeidsbeurs? Oh. Nee, die mag ik niet verliezen. Ah. Ik weet haar zeker dat ik die baan had kunnen krijgen. Omdat die man van de arbeidsbeurs die chef belde, hè. Zie je, de, door de telefoon. En hij legde die man uit dat ik in geen jaren had gewerkt. Een heleboel jaren. En, en dat ik maar een paar dagen nodig zou hebben om weer aan de machine te wennen. Heeft die man van de arbeidsbeurs aan de chef uitgelegd dat je in geen veertig jaar had gewerkt? En die chef begreep het, zie je. Dus hij zal wel wat door de vingers hebben gezien. Ja, en toen ben ik flauw gevallen in de grondse. Omdat ik zo'n haast had om er te komen. Dat ik me geen eens tijd had gegund om iets te eten. Ik had een paar boterhammetjes mee, meegenomen met kaas en met, met tomaat. Nou ja, ik hoop nog maar dat hij je baan niet aan een ander heeft gegeven. Lievert, wanneer zul je het nou eens opgeven? Hè? en? Mam, je bent nou al drie weken bezig. Als je werk krijgt, dan word je eruit gegooid voor het eind van de dag. Je bent te oud, man. En ze nemen geen oude mensen aan. Het gaat niet om de leeftijd. Ze nemen geen oude dames met grijs haar aan. Het gaat helemaal niet om de leeftijd. Ik heb massa's oude mensen met grijs haar en al aan die machines zien zitten. Het atelier waar ik bijna dat baantje kreeg en waar ze me de volgende dag ontsloegen. Daar zat een vrouw van zeker in de tachtig. Een oude ex, helemaal gebogen over de machine. Je had die machines moeten horen snorren. Die vent bij de arbeidsbeurs, he, die zei dat een hoop oude mensen in de confectie werken. Die jonge mensen willen tegenwoordig niet meer werken voor 35, 40 dollar per week. En er schijnen heel wat oude mensen in de confectiebranche te werken. Nou, nou, dat mag dan zo zijn, man. Nee. Maar... nee, het, het zit hem in mijn vingers. Die laten me in de steek. Als je ouder wordt, weet je, dan, dan gaan je vingers je in de steek laten. Mijn ogen zijn prima, maar mijn vingers beven zo. Ik word toch zo zenuwachtig als ze me wat op proef laten doen, weet je? Als ik dan naar binnen kom en, en, en die chef die zegt dan... gaat u nou zitten en laat u eens zien wat u kunt. Nou, dan word ik toch zo zenuwachtig, hè. Dan gaat mijn hart zo kloppen dat ik nauwelijks een draad door de naald kan krijgen. En dan staan ze je zo op je handen te kijken terwijl je werkt. Ze geven je een stelletje mouw of een rok. Of, of iets waar een zoom in moet. Of een naad of zoiets, weet je. Het is erg eenvoudig werk, hoor. Een machine met één naald... Niks ingewikkelds. Het lijkt me dat ik het heel goed doe. Maar ze gooien me er steeds weer uit. Ze zeggen, u doet het te langzaam. En ik werk zo vlug als ik kan. Misschien heb ik, heb ik de vaardigheid in mijn vingers verloren. Dat denk ik. En, en daar ben ik nou zo bang voor. Het is niet de leeftijd. Ik heb massa's oude vrouwen zien werken in die ateliers. Lieverd. je hebt je hele leven gewerkt. Waarom hou je er nou niet mee op? Waarom, waarom doe je het nou niet een beetje kalmer aan? Ik wil het niet kalmer aan doen. Nou, je vader dood is hem begraven. Ik, ik weet niet waar ik met mezelf moet blijven. Waarom ga je niet in het park zitten? Lekker in de zon. Net als andere oude mensen. Soms zit ik hier en dan word ik gek. We hebben heel wat gestreden, je vader en ik. Maar ik moet zeggen dat ik hem... Heel erg mis. Als je 41 jaar je leven met iemand hebt gedeeld... ja, geen wonder dat je hem dan mist als hij dood is. Ik ben blij dat hij dood is gegaan, voor hemzelf. Nou, dat mag hard lijken om dat nou zomaar te zeggen... maar ik ben blij. Hij heeft dan één stuk geleden de laatste maanden. En hij was een man die nooit tegen pijn kon. Maar ik mis hem wel. Man, waarom kom je nou niet bij George en mij inwonen. Nee, nee. en je bent een hele goede dochter. We zetten Tommy's bedje in de babykamer. En dan kun jij Tommy's kamertje krijgen. Het is de beste kamer van de flat. hè? Hij krijgt het meeste zon. Oh, ik heb geweldige kinderen. Iedere avond dank ik God ervoor. Mam ik... mam, ik kan het niet hebben dat je hier alleen zit. En ik woon al acht jaar in dit huis. Ik ken alle buren... En de mensen in de winkels. En als ik bij jullie kwam wonen, dan zou ik vreemd zijn. Toen wonen een heleboel oude mensen bij ons in de buurt. Ach, die, die leer je toch kennen? En, en je bent een fijne dochter. Maar ik wil mijn eigen huis houden. Ik wil mijn eigen huur betalen. Ik wil niet zomaar een oude vrouw zijn die bij de kinderen in woont. Als ik niet voor mezelf kan zorgen... Ja, zou ik net zo lief naast je vader in het graf gaan liggen. Ik wil mijn kinderen niet tot last zijn. Mam, alsjeblieft. Laat me nou in godsnaam niet mijn kinderen tot last zijn. Ik bid God elke avond dat ik gezond en sterk mag blijven. Zodat ik mijn kinderen niet tot last hoef te zijn. Het water koopt, Hen. Wil jij het water in je kopjes doen? De laatste paar weken heb ik nogal last van mijn schouder gehad. Ik heb de elektrische dekka's de hele nacht aan gehad. Dan gaat het weer harder regenen. Ja. Misschien ga ik dan vandaag toch maar niet. Maar als het ook klaart, dan ga ik misschien wat in het park zitten in het zonnetje. Is dat je hele ontbijt, mam? Zal ik er nog wat voor je bij maken? Als het nou wat op wil, klaren, zou je best in het park kunnen gaan zitten. Het is nogal meegevallen met het weer, hè? Vanmorgen om 7 uur was het toch een hondenweer. Nou, veel te koud voor mij. Mijn schoondochter geeft het huis een grote beurt. Anders zat ik hier ook niet. Maar ik wilde niet voor de voeten lopen. Mijn schoondochter mag morgen doodvallen. Mijn schoondochter is niet te genieten als ze de kamer een beurt geeft. Dat mijn schoondochter rijk mag worden. En een hotel bezitten met duizend kamers. Dat ze in elk van die kamers dood mag worden gevonden. Nou... Ik denk dat ik mevrouw Helly zo straks maar eens ga opzoeken. Gaat u misschien mee? Ze is van de trap gevallen en ze heeft haar heup gebroken. Ze hebben een aanklacht ingediend tegen de eigenaar van het gebouw. Ik sprak haar zoon gisteren. Die zei dat ze vreselijk zwak is. Ach ja, als je op die leeftijd een heup breekt, ben je vrijwel opgeschreven. Nou niet dat ik er zo dol op ben mevrouw Helly te bezoeken hoor. Ze is altijd zo somber over alles. Maar het breekt de tijd wat voor de lunch? En in de namiddag wil ik gaan biechten. Het is zo heerlijk rustig in de kerk. Gaat u naar de St. Jones? Ik vind onze lieve vrouw Visitatie veel mooier. Waarom gaat u niet mee naar mevrouw Helly, mevrouw Fanning? De zoon is zo'n aardige man. En je krijgt altijd een stukje fruit aangeboden. Ik geloof niet dat ik mevrouw Helly ken. Mevrouw Helly, die de vorige week van de trap is gevallen en haar heup heeft gebroken. Ze hebben een aanklacht ingediend tegen de eigenaar van het gebouw. Ze vragen 40.000 dollar. Ze mogen blij zijn als ze 100 krijgen, denk ik. Ach, het is het stil vanmorgen. Ik zou liever naar huis willen, maar mijn schoondochter geeft het huis een grote beurt. En ze kan me missen als kiespijl, als aan het schoonmaken is. Ik heb zin in bier. Daar heb ik nou zin in. Mm -hmm. O, oh, het water loopt me in mijn mond als ik eraan denk. Maar ik mag geen bier hebben, weet u. Ik heb suiker. Hebt u soms een kwart dollar bij u, mevrouw Venning? Dan konden we samen een fles bier kopen en samen opdrinken. Ja, ik zou het wel aan mijn zoon kunnen vragen. Ze willen altijd weten waar ik het geld voor nodig heb. Moet u uw kinderen om geld vragen? Oh, ze zijn niet gierig. Ze geven me alles waar ik om vraag. Maar bier mag ik niet hebben, ziet u. En daar zou ze me geen geld voor geven. Nou ja, waar zou ik geld voor moeten hebben? Voor de bioscoop? Ik ben in geen jaar naar de bioscoop geweest, geloof ik. Af en toe wil ik graag een dollar, voor als ik eens naar de mis ga. Gaat u om zeven uur naar het lof, mevrouw Fennie? Het breekt de tijd. Het uur is om voordat je het weet. Brengt u nou zo uw dagen door, mevrouw Pienjen? Aan het sterfbed van oude dames en in de biechtstoel? Oh, ik ben wel graag thuis. Televisie kijken. Smiddag zijn er zulke leuke programma's. en Een heleboel dansen en shows en zo. Maar mijn schoondochter is vandaag aan de grote schoonmaak. En dan ziet ze me liever niet dan wel. Daarom ben ik ook zo vroeg naar het park gegaan. Mijn schoondochter. Dat ze al dat geld in General Motors mag insisteren. En dat ze dan failliet gaan. Het wordt kil. Ik ga maar eens naar huis. Dag mevrouw Kieken. Dag mevrouw Fanny. Dag mevrouw. Dag mevrouw. met meneer McCloud. ja, met mevrouw Fening flat 3F het is hier net een ijskast het vriest hier zorgt u voor wat warmte alsjeblieft nee, nee, nee nou meteen ja, precies, dat is alles ik wil nou meteen wat warmte weinige kerels ik denk alleen maar in zichzelf, zelf het maar lekker warm hebben een ander trekken er zich niks van aan Ik moet er heen. Ik moet er toch heen. Met die, met die kaart. Nee, heb je al? Ja, kan je alleen maar krijgen. Ik moet er naartoe. Uh, dan, dan, dan moet u hier niet zijn. Die ziet er verderop, ziet u. Daar in die hoek. Uh, pardon, ik had hier gisteren zullen zijn. Wat zegt u? Ik kan u niet verstaan. Ik had eigenlijk gisteren hier moeten zijn, maar ik werd niet goed. Ik viel flauw in de ondergrond, ziet u. Ja. En... Wat? Wat is er? gestuurd door de arbeidsbeurs. Wat? Ik ben gestuurd door de arbeidsbeurs. Ik had hier gisteren moeten zijn. Ja, en uh, wat is er gebeurd? Ik was niet goed. Ik viel flauw in de ondergrondse. Wat? Ik was niet erg goed. De ondergrondse, ziet u het, het was er erg benauwd. En de trein was stampvol. Oh, uh, u had hier gisteren zullen zijn. Ik was opgehouden. Ze hebben mijn dochter laten komen. En toen ik hier eindelijk was, toen was het half zes. En de liftman, ja, dat was een andere dan vanmorgen. Dat was een, een heel andere soort man. Het was een oude man. Hij zei dat iedereen al weg was op het atelier. En daarom wilde ik vanmorgen vroeg komen. Maar ik had zo'n idee dat de baan toch al weg zou zijn. En daarom ben ik nu pas gekomen. Oh. Um, wat voor soort werk doet u? Oh, ik heb van alles gedaan, behalve in elkaar zetten en treksluiten. Maar ik denk dat die man van de beurs u wel heeft uitgelegd... dat het jaren geleden is dat ik op een atelier heb gewerkt. Wat bedoelt u, jaren geleden? Nou, ik heb erg veel voor het rode kruis genaaid in de oorlog, weet u. Maar na 1916 heb ik niet meer op een atelier gewerkt. Wat zeg je? 1916, in oktober. 1916? Oh maar ik weet zeker dat het goed zou gaan. Als ik maar eventjes aan de gang ben. Ik heb altijd heel snel kunnen werken. Ehm, um, kunt u een draad in de machine doen? Oh. Ja? Mooi. Nou, gaat u nog maar even mee. Nee, nee, nee, die kant op. Zo, ja. Die machine daar. Um, mooi. Gaat u maar zitten. Nee. Laat u eens zien hoe u een draad erin doet. En wat voor, wat voor garen wil u? Wit of zwart? Wit. Wit. Wit. Nou. Ja. En de draad hierdoor. En daar langs. En daardoor. En dan zo. Wacht eens. Kunt u een mouw maken? Jazeker. Het is heel gemakkelijk. Eén naad maar. Kijk. Hier. Hier heeft u een mouw. Nou. Laat nou, eens zien hoe je mouw maakt. Ja. Mijn lieve mensen, wat ben je aan het doen? Nu? Een karpet weven? Het is niks als een mouw, het is hemelsnaam. Ik, ik ben een beetje onzeker. Mijn vingers zijn wat onzeker. Vlug, lieve mens. Dit werk gaat per week. Het is geen stukwerk. Ik betaal u per uur. Ik heb hier twaalf dozijn katoenen blouses. En die moeten om zes uur klaar zijn. Dat Die vrachtrijder gaat niet zitten wachten, weet u. Lieve mens, voorzichtig. Wat doe je nou? Een rechte naad, alsjeblieft. U maakt hem krom. Opletten, opletten. Kijk wat je doet, mijn lieve mens. Goed. Ga maar aan de gang. Ik zal je niet zenuwachtig maken. Mijn lieve mens, wat je Nou, dat is een lelijke mouw. Hoe lang doe je erover? Goed. Vooruit. We zullen het een tijdje met je proberen. Gaat uw gang maar. Meent, waarom heb je je jas en je hoed nog aan? Kom ze toch op? Doe die deur, daar moet je gaan. Hij is niet zenuwachtig maken, hoor. Hij houdt ervan om te schreeuwen. Maar hij meent het niet kwaad. Ik ben een beetje onzeker. Mijn vingers zijn een beetje onzeker. Zo Ja, hey, met een zon zeg, zon zeg, ook... hey, die nieuwe doet hij juist, aan, ik woon ze klaar. O, dat is Zou die de op de zeven zijn. moeten? Ja, die is er Hoe kon ik nou nee zeggen? Vertel me dat eens. Hoe kon ik nee zeggen? Maar geen mens zegt dat je nee had moeten zeggen. Ze was zo zenuwachtig. Heb je gezien hoe zenuwachtig ze was? Nou, dat hebben we gezien. Ik wil wedden dat ze 70 is. Ja, hoe, hoe, hoe kan ik daar nee zeggen? Oh, neem jij hem. Kindersportkleding? Wie is het? Ja, hij is hier wel ergens, meneer Raymond. Ik zal even zien of ik hem vinden kan voor u. Welke Raymond is het, de jongste of de oudste? De jongste. Oh, nou ja, je kan me niet vinden. Uh, het spijt me wel, meneer Raymond, maar ik zie meneer op het ogenblik nergens. Ik zal proberen... Ja, ja, geef hem voor... toch Hallo, <coughs> uh, Jerry. Ja, het zijn. Uh, Jerry, alsjeblieft, die twintig Toesai zijn vanmorgen om half tien pas aangekomen. Dat is zo gemakkelijk, Maar Jerry, ik heb je gezegd, zes uur, om zes uur zijn ze klaar. Jerry, uh, hoe staat het met die vijftig Toesai, zij sportkostuums? Laat je hard spreken, Jerry, ik heb het werk nodig. Ik heb niet genoeg werk om mijn meisjes aan de gang te houden. Gisteren zijn er twee weggegaan. Jerry, alsjeblieft, hoe kan ik nou iets verdienen op die goedkope katoentjes? Geef me een luxe kledingstuk. Het zijn zulke kleine partijen, Jerry. Geef me tenminste grote partijen. Jerry, ik vind het rot op deze manier te moeten bedelen... maar, maar ik ben je zwager, weet je. Ja, het, het zit me niet lekker op het ogenblik, Jerry. Laat je hart spreken. Stuur me die vijfde door zijn zijde sportkostuums die je gisteren binnen hebt gekregen... Ja, ik zal er haastwerk van maken. Alsjeblieft, Jerry, waarom moet je me op mijn knieën hebben? Goed, goed, ik zorg dat deze partij om vijf uur klaar is. Ja, ik zal die vrachtwagen meteen bellen. En die zijde kostuums? Mooi, Jerry, dankjewel. Ik ben de beste kerel. Goed, vijf uur. Ik zal die vrachtwagen direct bellen. Mijn eigen zwager. Wat doet u nou? Ik heb u een stelletje ja. mouwen gegeven. U bent nog in vijf minuten in de zaak en u wandelt hier rond uh, het soort atelier van u is. Goed. Vooruit, vooruit. Wat zit hier dan al? Hartstikke, hartstikke Aan de gang. De vrachtwagen komt om vijf uur. Aan de gang, aan de gang, aan de gang. Ja meneer. Ik ga wel. Nee. nee, nee, nee, laat maar. Ach, Mary. Wat brengt jou hierheen? Niets. Ik kom er even langs, dat is alles. Ik heb de kinderen net weer naar school gebracht. En ik dacht. Kom, ik ga even een minuutje langs. Hoe gaat het met George? Oh. Nou, je valt net midden in een woordenwisseling. Ja, die zuster van je maakt me gek. Wat is ze dan? Ach, niets. Nou, hoe is het met Jack en de kinderen? Oh, heel goed. Jack is wat voor koude, maar niet erg, hoor. Ik heb de kinderen net naar school gebracht. En toen dacht ik, ik ga even langs vragen of je zin hebt mee te gaan naar Fordham Road... om wat boodschappen te doen vanmiddag. Hoe kom jij zo thuis? Ik heb vakantie. We waren van plan de kinderen bij mijn zuster te laten. En dan naar Virginia, North Carolina te rijden om wat zon op te doen. Maar die idiote zuster van je wil niet. Ze wil dat moeder niet alleen laten. Jouw moeder kan best op zichzelf passen. Beter dan wij. Ze is een taaie oude vrouw. Hoe vaak denk je dat ik vakantie krijg per jaar? Ik heb geen zin om twee weken in New York te blijven naar de regentje te kijken. Ga gerust, Annie. Frank en ik zullen wel voor mam zorgen. Ja, ja. Jij en Frank. Hoor eens, Mary. Ik ben vanmorgen bij mam geweest. ze ja, is vanmorgen om half zeven opgestaan en naar de moeder toegegaan. Ja. Ja, nou wat er gisteren gebeurd is, moest ik wel wat doen. Het is te gek dat mam op haar leeftijd met de ondergrondse heen en weer gaat. weet hoe stamvol die treinen zijn. Enfin... Ik belde mam op en ze had weer de gebruikelijke argumenten. Je kent haar. Ik ging naar toe en ze was bepaald niet opgewekt. Nou, we praatten ze ongeveer een uur. En ze zei dat ze zich de laatste tijd erg somber voelde. Het kan niet dat mam daar alleen woont. Dat weet jij net zo goed als ik, Mary. Enfin, ten slotte heb ik er geloof ik wel overtuigd dat ze daar weg moet... En dat ze hier bij mij moet komen ja, wonen. Mij heb je niet overtuigd. Eetoe, nou, Hoor nou eens, Annie. Ik mag je moeder graag. We kunnen prima met elkaar opschieten. We gaan één of twee keer per week erop zoeken. Prachtig. Wat ik nou zo fijn vind van haar is dat ze zich niet met je bemoeit... zoals mijn moeder doet. Dit is het enige wat ik je ooit gevraagd heb, George. Dit is gewoon vragen om moeilijkheden. Dat weet je best in je hart. Ik, ik wil er niet meer over praten. Hoor eens, Annie. Ik vind dat George gelijk heeft. Ik vind oh, dat... hij jij buiten er zeg. Jij hebt nooit echt ondergegeven. Hoe vaak ben jij van de week bij haar geweest? Nou, hoe vaak? Ik ga elke dag naar haar toe. Elke dag. Soms ga ik s'avonds ook nog. George. Ik ben ja. geen slechte vrouw voor je geweest. He? Heb ik je ooit om bontjassen gevraagd of zoiets? Ik heb altijd alles wat jij wou goed gevonden. Nou, dit is nou het enige wat ik je vraag. Ik wil dat mijn moeder hier komt wonen. Nou, zodat ik voor haar kan zorgen. Goed, Annie. We praten er niet meer over. Nou, ik zal maar eens gaan. Ik moet voor drie uur weer thuis zijn als de kinderen uit school komen. Ze bedoelt er niks mee, Mary. Dat weet je toch? Ik weet het. Ze is een rots. Ze zou om drie uur s morgens voor je opstaan. Ze heeft alles over voor de familie. Ik weet het, George. Ik ken Annie beter dan jij. Als ze wil, kan ze de grootste schat ter wereld zijn. Ze is mijn jongste zuster, maar ik heb vaak genoeg bij haar uitgehuild. Maar met al de opofferingen zal ze mijn moeder nog het graf injagen. Ze wil er de zelfstandigheid afnemen. Mijn moeder heeft altijd voor alles alleen gestaan. Dat is nou haar manier van leven. Ik was gisteren bij haar. Ze was niet opgewekt. Daar was er kapot van... Ik heb nog tegen Jack gezegd, ik zeg, ik geloof dat mijn moeder het niet meer aan kan. Mijn moeder is altijd zo flink geweest, zo kordaat. gisteren zei ze tegen me, ik ben bang dat ik een beetje te oud word uit werken te gaan. Ik heb er de hele dag aan moeten denken. Mary, je weet dat ik je moeder reuze graag mag. En als ik maar even dacht dat het zou gaan, dan zou ik er geen bezwaar tegen hebben dat ze hier komt wonen. Maar de muren zijn hier van papier... Je kunt alles horen wat er in de andere kamer gebeurt. Het kan niet goed gaan als ze hier ja. komt. Binnen dit jaar zal er niks meer van de zijn. Nee. Zeg dat maar eens tegen Annie. Wil jij dat voor me doen? Annie laat zich niks zeggen. Annie is op het verkeerde moment geboren. De dokter had tegen mijn moeder gezegd... dat als ze Annie kregen, het haar leven zou kosten. En sedertdien is mijn moeder altijd bang geweest voor Annie... En als Annie nou denkt dat ze op deze manier de liefde van mijn moeder kan winnen, dan is ze gek. Mijn moeder heeft altijd het meest gehouden van onze grote broer Frank. En Annie is altijd jaloers op hem geweest. Ik, ik herinner me nog een keer toen we naar school gingen. Annie was denk ik een jaar of tien. En, ach, nou ja, ik kan ook beter gaan. Ik ben niet kwaad op Annie, hoor. Oh, ze is altijd zo geweest. Ze doet mijn moeder geen goed. Helemaal geen goed. Tot ziens, George. Ja, tot ziens. Uh, uh. Oh, oh, George. Uh, stil maar, Annie. Stil toch, joh. Je weet dat ik van je hou? Huh? Ik wil je toch niet tegenwerken? Stil nou maar. We zullen wel zien. We beginnen weer wat in te komen, hè? Tuurlijk. Zal je eens dus wel gaan. Ik was altijd heel vlug met mijn werk, hoor. In de tijd. Nou, dat waren een uitzuigers. Ik kreeg zes dollar in de week. Maar in oktober 1916 ben ik weggegaan. Nou, toen ben ik getrouwd. En in die tijd was het een schande als een getrouwde vrouw werkte. Nou, toen ging ik weg. Niet dat we geld hadden, hoor. Mijn man was huisschilder toen we trouwden. Nou, dat is seizoenwerk, hè. En hij moest geld lenen om drie dagen naar Atlantic City te gaan. Dat was onze huwelijksreis. Merk! Hey, Jessica, breng eens wat verder! Ik denk dat hij me wel in dienst zal houden. De chef bedoel ik. lijkt best een aardige man. Hij is zenuwachtig, maar niet kwaad. Ik ben al bijna vier weken aan het zoeken, weet je. Mijn man is ruim een maand geleden gestorven. Mijn man is 18 jaar geleden gestorven. Hij was nooit erg gezond. Hij <lacht> ah, had loodvergiftiging, loodvergift, weet je, van de verf. Na een tijdje, toen moest hij het vak opgeven. En toen is hij een kruidenierszaak begonnen. Hij was 67 toen hij stierf. Ja, het verbaast me nog dat hij zo oud is geworden. De laatste jaren was de bloedsomloop in zijn benen zo slecht... dat hij nauwelijks de straat op kon. Mijn kwaal is wicht. Mijn vreselijke palmen in mijn armen en soms in mijn schouder. Ook. Oh. Ik heb de laatste tijd veel pijn in mijn rug. Hier tussen mijn schouderbladen. Dat is je gauw. Zou het dat zijn? Ik heb het ook gehad. Als je onze leeftijd hebt, mevrouw Fenning, moet je er maar bij neerleggen. Dat je oude botten gaan opspelen. Nou, maar u bent toch niet zo oud? Hoe oud denkt u dat ik ben? Nou, ik weet het niet. Ik, ik denk een 40 of een 50. Ik ben 68. 68? Nou, dat had ik niet gedacht. Ik ben 68. Ik heb meer grijze haren dan u. Maar ik verf ze. Dan moet je haar ook verven. Gewoon een pakje haarverf kopen. Want de meeste mensen houden er niet van om mensen met grijs haar in dienst te nemen. Mijn kinderen willen niet dat ik werk. Maar ik ben van plan om tot mijn dood toe te blijven werken. Hoe oud denkt u dat die oude Griekse vrouw daar aan de overkant is? Hoe oud? Ze is 69. Ah. Zij heeft een zoon die is een hele knappe dokter. Maar ze zal haar werk niet opgeven. Ik vind het werk hier wel fijn. Kom hier s'morgens, prik mijn klok. Ik ken die mensen hier allemaal heel goed. Ziet u die kleine joodse dame daar? Dat is de grappigste vrouw die ik ooit heb ontmoet. We moeten maar eens vragen of ze u wat moppen wil vertellen in de lunchpauze. Ze maakt mij soms zo aan het lachen dat ik niet meer kan ophouden. Wat zal ik nou in mijn armoeige kamertje thuis gaan zitten... als ik hier de hele dag kan luisteren naar de gein van het joodse vrouwtje? Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Nou? Ik zou best eens een paar goede moppen willen horen. Uh, wat is er gebeurd? Waarom lachen jullie zo? Wat zijn ze? Nou, ze zei ze? Ze zei drie weken geleden, toen maakte ze een fout. Ze naaide de centuurs verkeerd op, aan de partij jurken. Maar, maar niemand had iets gemerkt. en, en gisteren, gisteren ging ze jurkje kopen voor een dochtertje. En daar probeerden ze een van die jurken te verkopen. Nee, dat op de label van de jurk stond Beek in Californië. Werk, ah. <laughs> <laughs> oh, werk. Hoi. Je oh, hebt die twee door zijn mouwen klaar? Hi. Prachtig. Dan kunnen die nou meteen worden aangezet. Geef u mij. Goed, goed. Knip die mouwen open. Stik de hele troep opnieuw. knippen? U denkt toch niet dat ik dat voor vijf uur allemaal over kan doen? Ik moet ze nog aan de blouse zetten. Ook dat kost twee uur. Goed, goed, goed. Knip ze open en zet ze weer in elkaar. Oh. Die oude dame die vandaag gekomen is. Die heeft me nou alleen maar maar mouwen gestikt. Geen nee, enkele voor rechts. Ja, dat is allemaal links. Oh, wat ga je nou doen? Het is half vijf. hè? Huh? Um, bel Raymond voor me op. Ja, dat is goed. Oh Jerry Met Sam Zeg luister eens Ik kan je die volle twintig dozijn niet afleveren om vijf uur Goed Wacht even Laat me Oké okay, wacht, wacht even Ik heb er nou 15 dozijn hier. Jerry, alsjeblieft. Ik, ik heb net een nieuwe kracht vandaag. Ze, ze heeft vijf dozijn mouwen voor de linkerarm gestikt. Ja, we, we moeten die naden weer openknippen en opnieuw dichtstikken. Jerry, het spijt me. Wat wil je? Ik heb zo'n zes uur voor je klaar. Jerry, ik, ik zal die extra vracht zelf betalen. Jerry... Luister, Jerry. Hoe, hoe staat het nou met die vijftig doezijn zij je sportkostuums? Da daar hou je, je toch al niet? D Jerry, het is een ongelukje. D dat kan iedereen overkomen. Jerry, je hebt met die vijftig doezijn sport... Zeg, Jerry, weet je wat je van mij kan doen met die vijftig doezijn sportkostuums? Denk je dat ik op mijn knieën naar je toe kruip? Jij bent een ellendeling, versta je me? Ik, ik, ik ga nog liever failliet aan jou om iets te vragen. En uh, je, je hoeft niet meer bij me thuis te komen, hoor je me? Ik kruip niet voor jou, versta je me? Ik, ik ga niet kruipen. Ontslader! Ontslader! Frank? Met wie? Met Lillian. Lillian, liefje, met je schoonmoeder. En ik... Die... Oh, dat spijt me. Wat? Oh, dat spijt me. Met wie spreek ik? De oppas? Ja, met mevrouw Venning. De moeder van meneer Venning. Is hij thuis? Is mevrouw Venning thuis? Verwacht u zo gauw... Ik bedoel, het is al half zeven, hè? hebben ze al gegeten. Oh, ja. Ja juist. Uh, wanneer. Uh... Oh, ja. Nee, u spreekt met meneer Vennings moeder. Zegt u maar dat ik gebeld heb? Nee, nee, nee. Het is niet belangrijk. Mary, Engel, hoe gaat het? Met moeder. Fijn om je stem te horen. Met mij best. Ja, best. Hoe is het met Jack en de kinderen? Oh. Ik hoop dat het niet erg is. Oh, gelukkig. Oh, zeg. Nou, wat ik vandaag voor een dag heb gehad... Nee, ik zal het je vertellen. Luister eens, je zit toch niet aan tafel? Nee. Nou, ik ben weer op zoek geweest naar werk. Ja, dat klopt. En hij was hier vanmorgen. Hoe weet je dat? Oh, ja. Nou, het klaarde op, weet je. En ik had geen zin om in huis te blijven. En ging ik op die baan af. Ik ben weer ontslagen. Ja, het stomste dat ik doen kon. Ik maakte allemaal linkermouwen. Nou, ja, snap je. Je moet mouwen voor rechts en voor links maken. Of je moet toevallig klanten hebben met één arm. Ja, ja, ja, ja. Belachelijk, hè? Ja, ja, allemaal linker. Zeg, hoe is het met Jack en de kinderen? Oh, mooi Wat doen jullie vanavond? Oh, je hebt een oppas Nou, een prettige avond, amuseer je Doe mijn groeten aan je schoonmoeder Nee, nee, nee, nee, ik maak het goed Nee, ik wou alleen maar vragen Nee, schat, met mij is het prima. Ik ben net thuis en ik ga nu wat eten voor mezelf klaarmaken. Ik heb geloof ik nog een paar broodjes en een stukje vis in de ijskast. Ik ga een beetje voor mijn eten zorgen. en dan neem ik een lekker warm bad. Dan ga ik een beetje naar de tv kijken. Het is het vandaag. Donderdag. Oh, dan is Marks er vanavond. Nee, ik meld alleen maar eventjes om te vragen hoe het met jullie was. Hoe is het met Jake en de kinderen? Fijn. Zeg? Amuseer je? Dag lieve schat. Annie, zou ik vanavond bij jullie kunnen komen slapen? Ik wil niet alleen zijn. Het zou ik reuze fijn vinden. Goed. Ja, ja, ik wacht hier. Ja, dat is natuurlijk zo Ik word oud En het heeft geen zin om te zeggen dat het niet waar is Zo, hier is uw tas, mam Dankjewel, lieve jongen Ik kan die sluiting nooit dichtkrijgen Nee Ze, Heb jij gehoord wat voor stoms ik vandaag gedaan heb? Ik heb allemaal linkermouwen gestikt Ja, dat betekent afwezigheid Het is een ouderdomsverschijnsel Och, het spijt me, George, dat ik zo lastig ben. Plaat geen onzin, mam. We vinden het fijn dat je komt. En, liefje, wat zoek je? Je zoetjes. Op de onderste plank, liefje. George, het is niet voor altijd. Ik blijf maar even bij jullie, tot ik ergens een kamer kan krijgen met een andere oude oh, vrouw. Niets andere, oude vrouw, mam. Jij blijft bij ons, dus laten we er nou eens hemelsnaam niet weer over beginnen. Wat zullen we met mijn meubels doen? En? Wil jij die porseleinkast niet? Nee, mam. We hebben er geen plaats voor. Oh, hij ziet er zo prachtig uit. Weet je wat wij moesten doen? Jack en Mary en Frank en Lillian. En wij ze allemaal bij elkaar halen. En dan verdelen we onder jullie drieën wat je hebben wilt. Ik heb nog dat mooie tafelsilver. Nou ja, het is bleek natuurlijk Het is ouder dan jij bent, Danny. Het was een cadeau van de meisjes op het atelier toen ik trouwde Het was niet zo duur Maar ik heb ieder jaar opgepoetst En het blinkt Ja, ja, dat moeten we doen Allemaal op een avond bij elkaar En dan deel ik uit wat ik heb En wat je niet wilt Nou ja, daar halen we iemand bij die de meubels opkoopt maar ja, wat zou ik die geven voor die oude dingen hier. En neem jij die porseleinkast nou, het is zo'n mooi stuk. Mam, wat zouden we hem nog moeten zetten? Nou, neem dan nou die zachte stoel. Daar vond je altijd zo'n lekkere stoel. Nou, mam, Er mankeert niks aan. Hij is niet kapot. De bekleding is prachtig. Je vader was dol op die stoel. Hij zei dat het de enige stoel was waar hij in kon zitten. het maak je daar nog geen zorgen over. He? De volgende week spreken we een avond af met Mary, Lilian... Ja, ik wil graag dat jij die stoel van vader neemt. Lievert, we hebben allemaal moderne staan. Het is geen oude stoel. We hebben hem pas een jaar of zes geleden gekocht. Nee, zeven. Mam, waar hebben wij dat ding dan... Nou... Annie, ik wil hem niet aan zo'n veilingman verkopen. Het is mijn huis... Ik wil niet dat het stuk voor stuk naar een tweedehandzaak verhuist. Nou, mam, dan. En we nemen die stoel. Nou, oké, okay, mam. Die stoel is voor ons. Ik weet dat Lilian erg gesteld is op die kant kanten tafelkleden in de kist. En de karpetten. Het zijn mooie kleden, Annie. Het zou dom zijn om ze weg te gooien. Ze zijn breed geweven. De eerste keer dat je vader goed geld verdiend had, hebben we ze gekocht toen we bijna dat huis kochten in New Jersey. Dat moet jij je nog kunnen herinneren, Annie. Toen was je een jaar of zeven. Maar toen hebben we die kruidenierszaak gekocht. Nou, dat was armoe, hoor. Midden in de crisisjaren. Een brood verkochten we voor zes dollarcents. Ik herinner me dat je vader zei... laten wij nou een kruidenierszaak kopen. Dan hebben we tenminste altijd te eten in huis. Mijn hele leven lijkt wel van de hand in de tand zijn geweest. Hebben wij ooit eens geen zorgen gehad over de huur? Ik herinner me als meisje in Ierland dat we elke dag aardappels zaten. Nee, ik weet niet wat het allemaal betekent. Ik weet het niet. Ik ben 66 en ik weet niet wat het allemaal voor zin heeft gehad. Doe nou, mam. Eén eindeloze worsteling. Maar voor. Maar voor, Is dat nou alles? Een oude vrouw die oude meubels in het huis Mam. Ik kan me niet schelen. geef niks. Mam, doe. Doe, hou nou niet. Hou nou niet. Doe alsjeblieft, mam. Wij zijn er toch, hè? We nemen je mee naar huis. Tommy, Tommy verheugt er zich al op dat je komt. Mam, je gaat nou met ons mee, hè? Zes uur. Ik ga. En? Het gaat niet. Ik kan toch alleen maar in mijn eigen bed slapen. Je bent een geweldige dochter. Het doet me goed te weten dat ik hier welkom ben. Maar wat, wat moet ik hier doen, niet. Wat, wat moet ik hier doen? Mam. Waar ga je heen, mam? Met die jas aan. Ik ga werk zoeken. En zeg nou alsjeblieft niet dat ik alles tegen heb. Dat weet ik. Lief schat, tot ziens wakker willen maken. Mam. Mam. Ik laat de koffer met al mijn spullen hier. Die kom ik vanavond ophalen. En zeg nou niks tegen me, Annie, want ik luister niet. Ik heb mijn zelfrespect. Ik kan voor mezelf zorgen. Dat heb ik altijd gedaan. En zeg nou niet dat het regent, want het is een uur geleden opgehouden met regenen. En zeg niet dat je me met de auto naar huis wilt brengen... want ik kan de bus pakken twee straten verder. Voor mij betekent het leven werk. Dat is het enige wat ik kan. Het is te laat voor me om te veranderen. Ach, ik hoop dat als ik zo oud ben als jij nu... dat ik dan net zo ben, mam. <lacht> George, lief. Zullen we de kinderen bij je zuster brengen voor een week of tien dagen? En naar Virginia gaan? <laughs> Jij wilt in je vakantie toch wel wat anders dan hier in New York naar de regen zitten kijken? Ja. U hoorde uh, De Moeder, hoorspel uit 1967 gemaakt door de VPO, met dank aan hun. Onder andere Mimi Boesnach, Karin Hagen, Hans Veerman, Harry Bronk, Eddie Berger, Doggy Rugani, Wiesje Bouwmeester, Miesa, Snel Snel, sneljoker Rijtsma, Hengele, Paula Major, Kerry Mantel en Jos van Turen, houden ook nog mee. Leuk, hè? Goed. Tot zo.